8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio Journal. Goedemorgen allemaal. China voert importheffingen in op Amerikaanse producten en een man heeft vannacht in Amsterdam op café bezoekers geschoten. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Bij een schietpartij in Amsterdam zijn twee mannen zwaar gewond geraakt. Ze zaten in een café in de pijp toen ze meerdere keren werden beschoten door een man. Stadsender AT5 meldt dat de schutter uit een auto zou zijn gestapt... die vlak voor het café stopte. En direct nadat hij had geschoten stapte hij weer terug in die auto... en ging hij er met hoge snelheid vandoor. De politie heeft de omgeving van het café afgezet... en is een onderzoek gestart naar de schietpartij. Een man uit Dordrecht is zaterdagnacht slachtoffer geworden van anti-homo-geweld. Hij had een afspraak gemaakt via de dating-app Grindr... maar werd op de plaats van de afspraak in elkaar geslagen door een groep mannen. Hij raakte lichtgewond. Een tweede man overkwam een nacht later bijna hetzelfde, maar hij wist te ontkomen. Burgemeester Kolf van Dordrecht zegt dat de politie en justitie er alles aan doen... om, zoals hij zegt, de laffe daders op te sporen en te stoppen. In Costa Rica, in Midden-Amerika, zijn de presidentsverkiezingen gewonnen door Carlos Alvarado Quesada. De kandidaat van Centrum Links won met een ruime meerderheid 61% procent van de stemmen. Carlos Alvarado Quesada is 38 en hij is daarmee de jongste president die Costa Rica ooit heeft gehad. Hij schrijft romans en is voorstander van het homohuwelijk. Het Chinese ruimtestation Tiangong 1 is vannacht neergestort in de stille Zuidzee. Het onbestuurbare station kwam door de dampkring, maar verbrandde grotendeels in de atmosfeer. Het ruimtelab dat ongeveer zo groot was als een bus werd in 2011 door China gelanceerd en in 2016 raakte het station op drift en verloor China de controle over het ruimtestation. Bij een gevangenisopstand in Mexico zijn zeker zes politieagenten omgekomen. De agenten waren in de gevangenis om een aantal gevangenen... over te plaatsen naar een ander complex. Eenmaal bij de cellen aangekomen werden ze een afgesloten ruimte ingedwongen... waarna de gevangenen matrassen in brand staken. De agenten kwamen om doordat ze te veel rook hadden ingeademd. Een zevende dode kon nog niet worden geïdentificeerd... dus is het onduidelijk of het om een agent of een gevangene gaat. En minister Blok van Buitenlandse Zaken... begint vandaag met zijn bezoek aan Sint Maarten, Aruba en Curaçao. Hij gaat daar voornamelijk praten over de zorgelijke situatie in Venezuela. Dat land verkeert in diepe crisis... en daardoor vluchten veel mensen naar buurlanden... zoals de Caribische delen van het Koninkrijk. Blok gaat het daar ook nog hebben over de wederopbouw... na de ramp met orkaan Irma. Donderdag sluiten ministers een reis af in Colombia... waar het vredesproces op de agenda staat. Het weer vanuit het zuidwesten regen. In het oosten en zuidoosten regent het vooral vanavond. Het wordt 8 tot 14 graden. Morgen en woensdag buien en vrij zacht. En het wordt dan 13 tot 17 graden. Bij de ANWB zit vanochtend Edwin Gerdersen... om ons bij te praten over de situatie op de weg. Edwin, goedemorgen. Morgen, Jürgen. De A27 Breda richting Gorkum is helemaal dicht tussen Geert Ruidenberg en Hank. Er ligt een lading zetmeel op de weg. Verkeer van Breda naar Gorkum kan omrijden via de A16 richting Rotterdam... en dan over de A15. Nu te zien in huis van het boek Museum Meermanno in Den Haag. Porno op papier. Een spannende tentoonstelling over taboe en tolerantie door de eeuwen heen. Wandel langs honderden pikante boeken en tijdschriften... en ontdek het verhaal van het verzet tegen censuur. Ga naar huisvanhetboek.nl Vertrouwen is een groot goed, zeker in het digitale tijdperk. Hoe weet u wie er echt aan de andere kant van de verbinding actief is? De cybersecurity experts van PwC helpen u daarbij. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een betrouwbaar digitaal toegangssysteem. Bij MoneyU deden wij dat voor een nieuwe mobiel bankieren app Klanten kunnen nu op een veilige manier inloggen en hun bankzaken regelen. Ook dat is digitalisering. Ervaar hoe digital anders kan op pwc.nl slash digital. Kom aanstaande zaterdag naar de NVM Open Huizendag. Kijk op funda.nl, powered by NVM, voor de deelnemende huizen. Tot zaterdag op de NVM Open Huizendag. Hogeschool Zak is ontwikkeld omdat hbo-onderwijs beter kan. Kleinschaliger, met kleine klassen en volledige focus op de student. Een goed georganiseerde hogeschool met docenten uit het bedrijfsleven.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 Bij Luzak Hogeschool studeer je in kleine klassen... met persoonlijke aandacht en maximaal resultaat. Bezoek een van onze open avonden. Kijk op luzak.nl voor data en locaties. Het NOS Radio 1-journaal. Vijf minuten over acht is het. China neemt nu tegenmaatregelen in de handelsoorlog... die de Amerikaanse president Trump is begonnen. Daarmee reageren de Chinezen op de hogere importtarieven... die de VS heeft ingesteld voor staal en aluminium. Correspondent Evie Rommelo in Shanghai. Evie, welke maatregelen heeft China genomen? Ja, dit, zijn, um, dit is een tariefverhoging die China al aankondigde... toen Trump met zijn pakket kwam, um, een derde uh, week geleden. En vanaf, vanaf vandaag is het dus echt menens uh, op 128 producten... ter waarde van 3 miljard dollar, uh, komen hogere importtarieven. En het gaat dan bijvoorbeeld om uh, varkensvlees, aluminiumafval... en een aantal andere producten. Uh, daarop komt een uh, importtarief van 25 procent. En dan zijn er nog een aantal landbouwproducten... zoals appels en amandelen. Uh, die worden 15 procent duurder. En waarom juist dit soort producten? Ja, China richt zich hiermee op de landbouwgebieden in de Verenigde Staten, waar heel veel mensen op Trump hebben gestemd. Um, met die tarieven uh, wil China dus die Amerikaanse boeren raken. Um, Beijing weet heel goed wat ze doet. Hè. China is bijvoorbeeld de derde markt ter wereld voor Amerikaanse varkensboeren. Die verkopen jaarlijks voor ruim een miljard aan varkensvlees. Ja, met die Chine. Die slaat China dus toe um, ja, op, op de Amerikaanse zwakke plekken, de boeren. Um, veel mensen hebben daar op Trump gestemd. Ja, dus dat is wel hard aankopen is het idee. Nou begrijp ik dat de volgende ronde in die handelsoorlog zich ook alweer aandient? Ja, uh, deze week gaat Donald Trump zijn lijst met producten bekendmaken. Uh, daarop wil hij dan een hoger importtarief gaan rekenen. Hij heeft al gezegd dat het een pakket is... ter waarde van 50 tot 60 miljard dollar. Um, en dat zal dan met name gaan over producten die China ontwikkelt... ...in het kader van het China uh, 2025-programma China 2025. Programma, China 2025. Um, dat programma is een van de belangrijkste kernpunten... ...van Xi Jinping's beleid. Uh, China moet leider worden op het gebied van technologische innovaties. Um, van innovaties in het algemeen eigenlijk vooral. En um, volgens Trump komen heel veel van die innovaties... Uh, oorspronkelijk van Amerikaans intellectueel eigendom. En China zou dat hebben gestolen. Um, dus daar wil hij de Chinese straffen. en uh, Daar gaat hij dus met name die maatregelen op richten. Uh, ja. Weet jij ook of, of China en Amerika nog, eigenlijk nog wel met elkaar, met elkaar praten... om dit ook nog een beetje binnen de perken te houden allemaal? Ja, er zijn weinig aanwijzingen dat er echt onderhandeld wordt tussen de Verenigde Staten en China. Um, komende week is er wel een informele top um, uh, op het, in het zuidelijke eiland uh, Haran in China. Um, tijdens die top ja, daar komen een heleboel belangrijke economen en politici uh, bij elkaar. Het is de Chinese uh, equivalent van um, Ja, Daar zullen deze zaken misschien ook nog wel aan bod komen. En ondertussen zal de propagandamachine in China... Uh, worden aangezet. Want ja, zo'n voor hoog tarief op varkensvlees. Mensen gaan dat voelen bij het boodschappen doen, daar zal over geklaagd worden. Maar ja, als de Amerikanen ons willen pesten, dan pesten wij gewoon terug... is dan de gedachte. Van een anti-Amerikaanse sfeer is nog niet echt sprake... maar wel van een pro-Chinese sfeer, zou je kunnen zeggen. De Chinezen zijn heel zelfverzekerd. Ze zeggen bijvoorbeeld, ja, we rijden allemaal in Amerikaanse auto's... of er rijden hier veel Amerikaanse auto's rond, moet ik zeggen. En er werd bijvoorbeeld al gesuggereerd dat China die kan gaan boycotten... En ja, die 3 miljard dollar, dat is een klein pakket van maatregelen... ik in verhouding tot dat pakket wat Trump wil instellen... van 50 tot 60 miljard dollar. Um, dus er zou uh, heel goed nog een, uh, een tweede klapper uh, eraan kunnen komen ja. vanuit China. Evie Ramelow was dat, onze correspondent in China. En We blijven bij de Chinezen, want het Chinese ruimtestation... Tiangong 1 is, zoals verwacht, afgelopen nacht onze dampkring ingevlogen. Het gewater, dat vertaald Paleis heet, is grotendeels verbrand. In 2016 raakte de Chinezen de controle kwijt over dit station... dat zo'n 8,5 ton weegt en de afmeting heeft van zeg maar een bus. Ruimtevaartdeskundige Marco Langbroek is afgelopen nacht wakker gebleven... en hij weet dus waar dat ruimtestation terecht is gekomen. Hij is uiteindelijk midden in de stille oceaan terechtgekomen... zo'n 4000 kilometer ten zuiden van Hawaï. Volledig verbrand eigenlijk? Uh, vermoedelijk grotendeels wel. Uh, uit die entry-modellen uh, blijkt wel dat er waarschijnlijk... wel wat kleine stukken uh, naar verwachting over waren. Maar die, ja, die zijn in Zebeland en uh, hebben nergens schade kunnen doen. Maar dat, dat wordt allemaal vastgelegd eigenlijk? Uh, dit soort giantjes worden uh, goed gevolgd en inderdaad uh, vastgelegd. En in dit geval uh, we hebben we een heel nauwkeurig tijdstip. Uh, kwart over twee, uh, precies zijn uh, 16 over twee Nederlandse tijd afgelopen nacht. Een vrij nauwkeurige positie. En uh, we vermoeden dat uh, dit soort heel nauwkeurige tijdstippen en posities uh, afkomstig zijn van Amerikaanse militaire satellieten. Die in uh, infrarood uh, speuren naar uh, raketten maar ook de, de vuurbol die ontstaat bij zo'n satelliet re-entry... kunnen waarnemen en heel nauwkeurig kunnen vastleggen. En dat is neem ik aan ook bedoeld, want nu is die de oceaan gestort... maar voor hetzelfde geld zou dat eventueel ook op het land kunnen dus. Ja, nou, een groot deel van de aarde is natuurlijk oceaan. Dus de kans dat die in de oceaan komt is, uh, is altijd groter. Dat zeiden wij van tevoren ook al, van, nou, dat is de grootste kans. Maar een enkele keer komt er ook wel eens wat over, uh, over land neer. En er worden af en toe ook wel uh, brokstukken op land gevonden. Met name uh, stukken van uh, het raketmotorsysteem... Zoals de, de brandstoftanks en uh, pressure spheres, waar uh, gas in gezeten heeft... die uh, hebben nog wel eens een neiging om uh, zo'n re-entry te overleven. En soms wordt dat wel eens gevonden. Ja, en, en nu, nu die in zee is gestort, dan blijft dat daar gewoon wat er van over is op de bodem liggen. Ja, dat ligt nu een paar kilometer diep en daar kom je nooit meer bij. Nou, nou is het verhaal dus dat de Chinezen de controle waren kwijtgeraakt over dit station. Hoe gevaarlijk is dat eigenlijk? Um, nou, eigenlijk niet zo heel erg uh, gevaarlijk. Um omdat het woord ruimtestation uh, viel, denken heel, heel veel mensen automatisch aan een heel groot object. Ja. Dit object was eigenlijk relatief uh, klein. Het was helemaal niet zo groot van formaat als Meer of het International Space Station. Het was wel een van de grote objecten van de afgelopen jaren en een van de zwaardere objecten die, uh, die omlaag kwam. Um, maar op zich zijn re-entries helemaal niet zeldzaam. Het ge gebeurt uh, eigenlijk iedere maand. Een week geleden is er nog een Russische rakettrap um, boven Europa omlaag gekomen, bij Corsica. Dat is ook gezien vanuit Italië. En dat gebeurt eigenlijk dus relatief vaak... en het gaat eigenlijk tot nu toe altijd goed. Dus heel abnormaal is het, is het niet. En, en, en normaal gaat het dus gewoon op deze manier. Ze komen terug in de dampkring, verbranden voor een groot deel... en storten dan over het algemeen in zee. Ja, en het is zelfs zo dat bij de wat grotere objecten... en dat was oorspronkelijk ook bij dit ruimtestation de bedoeling... Uh, die worden doelbewust boven zee omlaag gebracht... door op, uh, precies op het juiste moment en boven de juiste plek... een uh, commando te sturen om de raketmotoren aan te zetten... Uh, worden die dan uh, meestal het zuidelijk deel van de stille oceaan ingestuurd. Uh, dat is mooi leeg, dus daar kan het uh, weinig kwaad. Ja, maar dat kan alleen als je de controle er nog over hebt... Exact, en dat is wat hier gebeurd is. Uh, China heeft dit ding in september 2011 gelanceerd. Uh, het was de bedoeling dat hij tot eind 2013 oorspronkelijk actief zou zijn. Ze hebben ook twee keer bezocht met een, een team astronauten. En daarna hebben ze de missie verlengd. omdat ze uh, zicht wilden hebben over op de, hoe hun apparatuur. In, onder echte ruimteomstandigheden zou functioneren. Ja, en blijkbaar. Uh, functioneert die apparatuur toch nog wat minder goed dan ze dachten. En zijn ze in 2016 dus het contact kwijtgeraakt. nog voordat ze uiteindelijk dat, uh, dat commando. om hem um, uh, omlaag te brengen hebben kunnen sturen. En daardoor is hij nu uh, ongecontroleerd omlaag gekomen. Ja. Nou, zei u net van. Uh, over het algemeen storten die dan in zee. Want... Het aardoppervlak bestaat voor een groot deel uit zee... maar het gebeurt dus ook wel eens op land. Zijn er ook wel eens mensen doorgeraakt? Er is één keer iemand uh, geraakt in de jaren negentig uh, in Oklahoma, in uh, Amerika. En dat was een heel klein, heel licht uh, fragment van een, uh, van een raket, uh, stuk raket. En dat heeft haar geraakt. Maar het, het, het stuk was eigenlijk zo uh, dun en licht en klein... Dat dat het dat laatste stukje is het eigenlijk min of meer als een blad waggelend omlaag gekomen. Het heeft zo op haar schouder geraakt. Ze heette Lottie Williams, die vrouw. En ze is er niet eens gewond bij geraakt. Dus dat is heel goed afgelopen. Ja, maar wel een goed verhaal op verjaardagen. Oh, zonder meer, ja. <laughs> ja. En de Chinezen, hebben die meer ruimtestations? Ja, ze hebben er... Uh... Nog eentje uh, rondvliegen op dit moment, die uh, nog wel operationeel is. Uh, Chang'e 2, en die is ongeveer even groot als deze. En ze zijn een derde uh, ruimtesstation aan het voorbereiden die ze oorspronkelijk in 2023 hadden willen lanceren... maar dat is nu wat uitgesteld omdat ze uh, materiaalproblemen hebben. En de bedoeling is dat dat ruimtestation een stuk groter gaat worden... en ook uh, modulair opgebouwd, dus uit meerdere stukken... die ze aan elkaar gaan koppelen. Marco Langbroek was dat ruimtevaartdeskundige over dat Chinese ruimtestation de Tiangong-1... die vannacht dus in onze damkring is binnengevlogen... en in zee is gestort. Geen papieren kranten vanochtend, wel zijn er de sites, de nieuwssites... en hier is een overzicht van het nieuws daar. Australië zou de regels voor werkende backpackers moeten aanpassen, zegt de Wereldbank. Dan krijgen migranten uit landen in de Stille Oceaan meer kansen, stelt de organisatie in een rapport. En The Guardian schrijft daarover. Backpackers kunnen nu hun visum met een jaar verlengen als ze drie maanden seizoenswerk doen. En toeristen hebben verreweg de meeste baantjes bij boeren en fruittelers. Als de migranten vaker aan de bak komen, betekent dat meer inkomsten voor landen in de Stille Oceaan. En hoeft Australië minder geld uit te geven aan ontwikkelingshulp, al dus de Wereldbank. Ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland... is geschrokken van een aantal ongelukken dit weekend... met vrachtwagenchauffeurs die te veel gedronken hadden. Het ging mis op de A4, A67 en A58. Een woordvoerder van TLN noemt dat tegenover RTV Rijnmond onacceptabel. Veiligheid voor ook, gaat ook voor hen boven alles. En alcohol is niet te combineren met het vak van chauffeur. En hij pleit voor een zero-tolerance-beleid. chauffeurs die met alcohol op achter het stuur stappen... moeten worden ontslagen, vindt TLN. De afgezette Catalaanse regio-president Carles Puigdemont heeft vanuit zijn cel in Duitsland gezegd dat hij vindt dat Spanje zich steeds meer als onderdrukker opstelt in Catalonië. En hij roept zijn aanhangers op om hun strijd tegen de regering in Madrid voor te zetten, schrijft nieuwsite Die Presse. In de hoop de overlast op de Wallen door toeristen tegen te gaan... moeten Amsterdamse gidsen voortaan een vergunning hebben... als ze met groepen van meer dan vijf toeristen door de buurt lopen. Zo'n ontheffing kost meer dan 100 euro... en gidsen zonder papiertje kunnen flinke boetes krijgen, meldt AT5. De groepen moeten zich ook aan een aantal regels houden. Zo mogen ze geen foto's nemen, mogen ze niet te lang stilstaan op smalle stukken... en ze moeten met hun rug naar de prostituee staan... als ze voor het raam staan te luisteren naar hun gids. En het festival Paaspop in Schijndel heeft een record aantal bezoekers getrokken. Afgelopen weekend bezochten zo'n 81.000 mensen het festival meldt Omroep Brabant. Het publiek stond, ondanks het slechte weer... in de modder bij optredens van Guus Meeuws, Iggy Pop, Kensington... en de jeugd van tegenwoordig. 17 minuten over acht is het. Een man uit Dordrecht is in de nacht van vrijdag op zaterdag... slachtoffer geworden van homo-gerelateerd geweld. Hij had een afspraak gemaakt via de dating-app Grindr. Hij werd vervolgens in elkaar geslagen... en een tweede man overkwam in de nacht van zaterdag op zondag bijna hetzelfde. Die wist te ontkomen. Ik ga daar nu over praten met Lennart Lenskens. Die is van Dordrecht Pride. Dat is een roars Festival in de stad. Meneer Lenskens, goedemorgen. Goedemorgen. Want jullie hebben een van die twee slachtoffers gesproken, hè, geloof ik... Ja, van het eerste incident heb ik uh, het slachtoffer gesproken. Dat is uh, toevallig een, uh, een, een bekende van ons. Uh, dus die uh, belde ons uh, op. Uh, eigenlijk ook met. Uh, hij weet natuurlijk dat we van het festival Dordrecht bereid uh, zijn. Uh, maar ook wel met het verzoek om het naar buiten te brengen. Om anderen weer hiervoor uh, te waarschuwen. Want wat uh, vertelt zeker... hij voor verhaal? Wat is er gebeurd? Uh, hij heeft een afspraak uh, gehad via de dating app uh, Kreinder. Uh, En die afspraak vond plaats op een parkeerterrein naast een uh, voetbalveld hier in Dordrecht. En uh, daar uh, tofde hij inderdaad degene aan eigenlijk waar hij uh, mee had afgesproken. En die zei: Nou, uh, loop maar mee, want ik woon hier vlakbij, dan gaan we daar naartoe. Uh, en op dat moment riep hij: uh, Ja, jongens, dit is hem. En toen kwamen een stuk of 15 uh, mensen uit de bosjes op uh, te duiken. Ja. Um, en die hebben hem vervolgens uh, in elkaar geslagen. Dus uh, in zover dat hij ook een blackout uh, kreeg. En, en, uh, dus uh, ja, dat is, dat is natuurlijk een mogelijk uh, verhaal. Ja, en, en de hebben we daar ook achtergelaten. Ja, klopt ja. inderdaad. Ja. Hoe, hoe is het nu met hem? Ja, nou omstandigheden goed. Uh, hij, hij wil voornamelijk nu uh, toch de, de rust hebben om, om te herstellen. Ik bedoel, uh, hij zit natuurlijk onder de blauwe plekken en uh, uh, lichte bonden. En, uh, dus dat moet herstellen. Uh, maar hij heeft heel veel op zich afgekregen en uh, daarna ook natuurlijk vanwege politieonderzoek en uh, ja, nu, nu wil hij toch ook al uh, mm. voornamelijk rust. Maar wow. hij vindt het wel belangrijk dat de zaal naar buiten komt. Uh, dat het uh, geen cijfer in statistieken wordt. Um, en en ja, dat, dat blijkt natuurlijk toch als, uh, als, als hij het zelf niet naar buiten brengt. Dat zie je ook aan de jongens in Arnhem vorig jaar bijvoorbeeld. Die hebben zelf de media opgezocht. Want anders komen dit soort dingen niet altijd naar buiten. Maar, um, want dan is er dus nog een tweede geval. En, ja. want, maar die mensen hebt u niet gesproken. Dus we kunnen niet nee. controleren of dat, of dat dezelfde ploeg is geweest. Of dat dezelfde nee, plo nee, nee onderzoek naar, uh, dat, uh, ja, dat, dat ligt helemaal bij de politie, daar, daar kan ik niks over zeggen. We hebben van het eerste incident hebben we uit eerste hand van, van het slachtoffer zelf uh, gehoord. Uh, hij heeft ook daarover duidelijk een verzoek gedaan van, uh, ja, om anderen zeg maar, te waarschuwen. Ja. Um, ja, om het, uh, voor, en ook voor de bewustwording wat er aan de hand is en wat er gebeurt hier in Dordrecht... Om het naar buiten te brengen. Ja. Maar over het tweede incident inderdaad. Ik, uh, ja, ik heb zelf ook op de politie site gelezen dat die het uh, slachtoffer uh, op tijd weg kon komen. Ja. Maar dat er uh, wel overeenkomsten zijn. Maar het zijn. is niet, ja, maar wel overeenkomsten. Want dit, ja. Is dat bijvoorbeeld op dezelfde plek gebeurd of zo? Of, uh... Nee, een andere, andere plek. En, uh, maar, maar dat is nog eenmaal in onderzoek uh, bij de politie. Ja. En, uh, ja. Daar, nou ja, daar kan goed. ik nog niet heel veel over. Nee, snap ik. Die zullen ongetwijfeld dat dat het verband uh, leggen ja. en, en dat uitzoeken. Ja, ja. Uh, want Grindr, nou ja, dat is in, in homokring natuurlijk een bekende afspreekapp app en zo. Maar hoort u dit ja. soort verhalen van, van homo-gerelateerd geweld vaker dan in Dordrecht? Gebeurt dat vaker? Nee, nee. Wij, wij uh, krijgen daar eigenlijk... Uh, ja, jij hebt natuurlijk wel uh, statistieken of cijfers of, of dingen. Maar het komt eigenlijk nooit naar buiten. En uh, wat dat betreft uh, hebben we het eigenlijk ook... Uh, graag willen delen en uh, zijn we graag op dat verzoek ingegaan om het naar buiten te brengen. Omdat dit soort dingen eigenlijk nooit zo uh, naar buiten toe komen. En wij zijn een uh, Dordrechtbreid, dus zeg maar een uh, festival. Ja. En we uh, hebben het altijd over het belang van zo'n festival. Omdat heel veel mensen zeggen, ja, is dat nou wel, nog wel nodig? En ik denk dat dit het... Uh... Nee, heel duidelijk ja. laat zien dat het absoluut nog wel nodig is en dat we het nog niet zijn uh, aan in ja. 2018. Dat betekent natuurlijk altijd, hè, maar Ik bedoel, in dit geval is het grindr uh, waar veel uh, homo's uh, proberen afspraakjes te maken. Maar je moet altijd natuurlijk uitkijken met dit soort dingen en goed checken met wie je dan in zee gaat. Ja, het is, het is ook niet dat wij zeggen... gebruik die app nooit meer. Want uh, ja, het is niet de schuld van de app dat, het, dat dit is gebeurd. Dat is gewoon de schuld van, van een groep jongeren... of van een groep mensen... Uh, ja, die, die, die zo ziek zijn om iemand af te tuigen. Uh, ze hebben dit vooraf helemaal opgezet. En daar kan zo'n app verder niks aan doen. We hebben alleen wel uh, opgeroepen eigenlijk publiek om uit te kijken... om niet op afgelegen plekken af te spreken. Dus uh, ja, ja uh, wij denken je kan misschien beter... ...ergens in een cafeetje afspreken worden... ...allereerste keer als je iemand nog niet kent. Of ja. uh, in ieder geval niet, niet op een afgelegen parkeerplaats ergens. Nou ja. uh, nee. Die waarschuwing is duidelijk. Uh, dank voor het verhaal. Lennart Lenskens is dat, van Dordrecht Pride. Dan u, de Little River Bands. Oh nee, nee, nee dat is niet waar. Die gaan we zo meteen wel draaien. We eerst naar Indonesië. Daar zijn namelijk duizenden vluchtelingen gestrand. Zij uh, wilden eigenlijk naar Australië... ...maar dat land wil ze absoluut niet hebben... Tot voor kort kregen ze wel hulp van de internationale organisatie voor migranten. Gesteund door een financiële bijdrage van Australië. Maar Australië vindt het wel genoeg geweest. Nieuwe vluchtelingen krijgen niks meer. En zonder dat geld is er niemand die ze helpt. En nu kloppen ze dus aan op de enige deur waarachter misschien dan nog wel wat eten voor ze is. Dat is namelijk de deur van de gevangenis. Correspondent Michel Maas zocht deze mensen op. Even is het een heel gedrang aan de kant van de weg. Uit de achterbak van een auto wordt eten uitgedeeld. Oh, is het die is snel op, want de vluchtelingen hebben honger. Eten is er alleen als vrijwilligers wat brengen. En dat gebeurt niet elke dag. Zo'n 400 vluchtelingen kamperen aan de kant van de weg in West-Jakarta. Ze zitten onder plastic zeiltjes of gewoon in de open lucht. Hallo. Dit zijn de vluchtelingen die overal buiten vallen. Ze wilden eigenlijk naar Australië of Amerika of Canada. Maar dat kunnen ze vergeten. Geen land ter wereld neemt nog vluchtelingen op. In feite vindt maar 1% van alle vluchtelingen een plek. De rest zal de rest van hun leven in een transitland moeten blijven. Ze zitten vast, voorgoed. Niemand wil ze. Dit zegt Aldo... Hij werkt voor de organisatie Suaka, die zich beijvert voor de rechten van de vluchtelingen. In Indonesië hebben ze geen rechten. Het kleine kampement ligt voor de poort van het detentiecentrum van de immigratiedienst. Dat is waar ze je opsluiten voordat je het land wordt uitgezet. Daar willen deze vluchtelingen naar binnen. Om de eenvoudige reden dat daar eten is. Het is beter dan outside, want buiten heb je If you are sick, you will die. Natuurlijk is het beter dan buiten. Als je buiten ziek wordt, ga je dood. Er is niet genoeg eten, geen water, geen toiletten, er is niks. Maar binnen is het niet veel beter. Mannen liggen op stukken karton op de grond als sardines in een blikje. 170 vluchtelingen zitten hier op elkaar gepakt in een halletje met acht cellen. En nog willen er 400 bij. Daar is het gebouwtje gewoon niet op berekend, zegt Ibu Morina, de directrice. We gaan het, uh, registratie. Ons werk is eigenlijk mensen registreren. Die cellen zijn er om ze tijdelijk vast te houden. Nou, tijdelijk, dat is volgens mij twee uurtjes. Een dag kan ook nog bisa. In plaats van dagen zitten de mensen hier maanden. Voor Sormas uit Iran kunnen het zelfs jaren worden. I'm I have to reject, I must stay ik ben here. afgewezen. En omdat ik ben afgewezen moet ik hier blijven. Zij zit hier met haar twee kinderen. Haar man zit in een andere cel bij de mannen. Every night, me cry. Elke nacht huil ik. Mijn man zit boven. En elke dag vragen de kinderen waar hun vader is. Ze missen hem. Maar ze mogen er maar één uur per week zien. Wat hij doet. Just one hour in one weekend see Sorma staat voor een onmogelijke keus: terug naar het land waaruit ze zijn weggevlucht. of hier blijven. Achter de tranen. En die vluchtelingen die komen dan vooral uit Afghanistan, Soedan... Somalië en Iran. En ze mogen niet werken in Indonesië. De bijdrage was van correspondent Michel Maas. Welke plaat denk je dat we nu gaan draaien? Uh, sorry. Ik zat niet op te letten, sorry. Iets met Little River Man of zo hè? Little, ri uh, Little River Band. Exact. Ja, sorry. Home on Monday. Can you guess where I'm calling from? The Las Vegas Hilton. Deze mooie shortlist. Vijf boeken op weg naar de verkiezing van het managementboek van het jaar. Op 19 april. Kijk voor uw favoriet op managementboek.nl slash shortlist. Kom nu naar de grootste e-bike show van Nederland. Profiteer van extra hoge kortingen tot wel 650 euro op alle Stella e-bikes. Bezoek dit paasweekend een van onze 36 e-bike testcenters. Nu ook bij jou in de buurt. Tweede paasdag geopend. Je hebt beunhazen en je hebt eindbazen. Je hebt over de balk en je hebt achter de hand. Je hebt houdt niet over en je hebt iets overgehouden. En zo heb je investeren en je hebt slim investeren. Dankzij de bewezen hoge restwaarde is een Volkswagen Bedrijfswagen een slimme investering. Volkswagen Bedrijfswagens. Verschil moet er zijn. De grootste e-bike paas show van Nederland. Alleen dit paasweekend extra hoge kortingen. Ga naar stellafietsen.nl of bezoek een van onze e-bike testcenters. Je hebt voordeel en je hebt voordeel op een Volkswagen Bedrijfswagen. Nu scherp geprijsde actiemodellen, flinke inruilpremies en veel voordeel op een caddy, transporter of crafter. Kom langs bij de dealer of kijk op volkswagenbedrijfswagens.nl.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 1 minuut over half negen, de hoofdpunten van het nieuws. In de Amsterdamse wijk De Pijp is vannacht een café beschoten. Twee bezoekers raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De schutter was uit een auto gestapt en vuurde een aantal schoten af... mogelijk met een automatisch wapen, meldt AT5. In de Amsterdamse wijk Geuzenveld werd vannacht ook geschoten op een pand... waar volgens buurtbewoners een café in zit. Daar was niemand aanwezig. China heeft op 128 Amerikaanse producten importheffingen ingevoerd. Op de meeste producten geldt vanaf vandaag een extra heffing van 15 procent. Het is een reactie op het besluit van de Amerikaanse president Trump... om Chinees staal extra te belasten. Internationaal wordt er gevreesd voor een handelsoorlog tussen de VS en China. Costa Rica krijgt de jongste president uit zijn geschiedenis. Carlos Alvarado Quesada Hij heeft daar de verkiezingen gewonnen. en De kandidaat van Centrum Links is 38 jaar. Hij schrijft romans en is voorstander van het homohuwelijk. Carlos Alvarado Quesada won de verkiezingen met een ruime meerderheid. Hij kreeg 61 procent van de stemmen. Minister Blok van Buitenlandse Zaken brengt een bezoek aan Sint Maarten, Aruba en Curaçao. Hij zal daar voornamelijk praten over de toestand in Venezuela. Veel Venezolanen vluchten naar de buurlanden, zoals naar de Antillen. Blok praat ook over de wederopbouw na de ramp met orkaan Irma. En een Chinees ruimtestation dat onbestuurbaar was geraakt... is door de dampkring van de aarde gekomen. Het grootste gedeelte verbrandde meteen in de atmosfeer... en de rest kwam in de stille Zuidzee terecht. De weersverwachting bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Mensen van de slaap een beetje uit de ogen... maken plannen voor deze tweede paasdag. Wat voor weer hebben ze erbij? Ja, dan denken de mensen in het oosten van het land nog... van dit wordt een mooie dag, want daar is het in ieder geval nog droog... met hier en daar ook nog wel opklaringen, met wat zonnige momenten. Maar van het westen uit raakt het al vrij vlot bewolkt... en in het westen van ons land valt hier en daar al wat regen en motregen. Nou, die neerslag breidt zich langzaam oostwaarts uit. In het oosten en zuidoosten blijft het bij wat licht gespetter. In Limburg kan het 14 graden worden, is helemaal niet onaardig. In het noorden van het land doen we het met 8 of 9 graden. Ja, en dan in de loop van de middag wordt het in het zuiden weer wat vaker droog... maar het blijft toch een tamelijk grijze dag. Een grijze Tweede Paasdag. Nou, dan uh, kunt u daar uw plannen op uh, baseren. Hoe gaat het dan de rest van de week? Ja, we gaan met de temperatuur in elk geval omhoog. En we krijgen meer zonneschijn te zien. Morgen bijvoorbeeld, zonnige periode, maar ook stapelwolk In de loop van de dag een paar buien kan een klap onweer bij zitten. En de temperatuur morgen zo tussen de 14 en 18 graden. Dat is een hele sprong voorwaarts. En ongeveer dezelfde temperatuur hebben we ook op de woensdag. Dan is de buienkans net iets groter. Maar verder is het dus nog steeds vrij zacht. Dat gaat dan donderdag weer veranderen, want dan daalt de temperatuur weer eventjes. Maar vanaf vrijdag zit de temperatuur gewoon weer in de lift. Het is allemaal wat wisselend, dus... Oké, okay. dankjewel. Marco, hoe was dat? Verbazing, inspiratie, verwondering. Nationale Museumweek. Ontdek ons echte goud. Dichterbij dan je denkt. Kijk op nationale museumweek.nl. De Bamigo is soepel, zacht en beweegt ongehinderd met je mee. Hij voelt aan als een tweede huid. De Bamigo is je beste vriend onder alle omstandigheden. Bestel je bamboe onderkleding op bamigo.com. Bij Peugeot Professional doen we er alles aan om uw bedrijf in beweging te houden. Met bijvoorbeeld de Peugeot Expert. Dat is een bedrijfsauto die alles in zich heeft om uw werk gemakkelijker te maken. Zo heeft hij een laadvermogen van maar liefst 1500 kilo. Daarmee kunt u zelfs, als het moet, een andere Peugeot Expert vervoeren. U rijdt expert al vanaf 17.000 euro. Kijk op PeugeotProfessional.nl Mannen van Nederland, Hans hier. Loop je me nou te fukken? Hoezo? Het is echt een illusie te denken dat jij Hans bent. Oké. Okay. Mannen van Nederland, Victor hier. Juist. Het is geen truc om er goed uit te zien bij Only4Man. In 15 winkels en online. Kijk op only 4 Magisch. En na zes minuten over half negen u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Waddenvereniging heeft een nieuwe directeur, het is Lutz Jacobi. Ze kreeg al de bijnaam Waddenkoningin tijdens haar werk in de Tweede Kamer. En nu mag ze zich daar vanaf 1 mei ook vanuit de Waddenvereniging mee bezig houden als de nieuwe directeur. Mevrouw Jacobi, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe werkt dat eigenlijk? Moet je daarvoor solliciteren of word je daarvoor gevraagd voor zoiets? Nee, daar moet je heel zwaar voor solliciteren. Dus. Ja, maar u had dus die advertentie gezien en dacht van dat wil ik worden... Dat lijkt me wat, ja. Oké. Okay. Dat was al in december ergens, eind december of zo. Ja. ja. Nou, en het is gelukt, dus gefeliciteerd. Dank wel. Waarom wilde u het zo graag? Nou, heel veel dingen komen er samen. Ik ben voordat ik in de Tweede Kamer kwam... Uh, ben ik jarenlang uh, directeur van de GGD uh, in Friesland geweest. Ja. Had toen trouwens ook al heel veel te maken met de waddeneilanden eilanden en de Wadden als het ging om uh, rampenbestrijding... medische zorg, dat soort zaken. Eh... Uh, ik ben uh, sowieso een Waddenfreak. Uh, als ik vakantie heb, en zo, uh, ben ik graag op een van de eilanden. En wat lopen, dat soort dingen. Kortom, de Wadden is een uniek gebied. het is natuurlijk vlakbij mijn uh, woonadres. En ze uh, zochten trouwens ook iemand uit de regio. Dat was al een beetje een voordeeltje natuurlijk. En het is uh, in, in de elf jaar dat ik in de Tweede Kamer heb gezeten... En uh, ja, het is nog werelderfgoed geworden. Een terechte staat het is ons eindige natuurerfgoed natuur mm -hmm. in uh, Nederland. En het is zo uniek en we zien het bijna niet eens meer omdat ze het zo normaal vinden. Ja, want in, ja, in, dacht... in de Kamer bent u vooral ook druk geweest om, uh, ja, om, om te zorgen dat die gasboringen daar niet zouden plaatsvinden. Ja, dat doe je toch niet. Ja, we moeten daar een, uh, een nieuwe wereld en ik vind het echt... Gewoon niet kunnen dat uh, dit unieke natuurgebied dat, uh, ja, leeg geroofd wordt met alle gevolgen van dit. Bent, bent u eigenlijk op al die eilanden wel geweest? Ja, honderden keren denk ik. Ja, ja nee, goed, maar wel echt allemaal ook? Ja, natuurlijk. Oké. Okay. <laughs> ja, natuurlijk. ik nou, dacht even aan het eerste bezoek dan, bijvoorbeeld aan... Uh, nou ja, maar goed, dat is dan niet nodig. Ja, er zal een eerste bezoek komen, maar u hebt ze allemaal ja. gehad dus. Um, ja, ja. Want, ik ben bekend als een bonte hond. Ja. Want, want even nog, die, die waddenvereniging, die lijkt ook wel een beetje ingedut hè, de afgelopen jaren. Ik las dat Midas Dekker dat uh, vond. Ik dacht, nou, dat is een mooie uitdaging. Uh, ja. Ik ga Midas Dekker ook uitnodigen. Midas Dekker het, is de bioloog. Oh, ik wist niet dat ja, hij dat gezegd had, maar uh, ja. kennelijk is, is, is, leeft dat dan. Nou ja, dat, dat ze u nu als directeur hebben gemaakt, dat, dat u bent wel iemand die leven in de brouwerij brengt. Ja, precies. Dus dat, uh, dat gaat helemaal goed komen. Ja, er zijn veel uitdagingen. Ik denk dat het ook wel heel belangrijk is om uh, veel jongeren bij de Wadden te betrekken. Ik heb begrepen dat het wel wat een vergrijst uh, ledengroep is. En uh, ook om ondernemers aan het uh, wereld goed wadden te verbinden. Het is, uh, zelfs, er zijn ook veel ondernemingen die gewoon vinden dat ze op een of andere manier moeten laten zien dat ze staan voor een andere wereld. En uh, voor een duurzame wereld. Nou, dat zijn allemaal uh, uitdagingen waar ik uh, mee aan de slag wil. Ja, en, en de rest van Nederland ook? Ik bedoel, kijk, iedereen kent natuurlijk wel de Wadden. Maar um, ja. ja, we hebben het nu ook in Groningen gezien met dat gas bijvoorbeeld. Nu, nu begint het besef een beetje door te dringen van... wauw, daar ja. is toch wel wat aan de hand. Um, ja, wat dat betekent, mag u de, mag de Wadden ook nog wel wat meer op de kaart krijgen? Ja, dat is denk ik ook wel, uh, wel mooi. Je zou kunnen denken aan... Uh, Provincies op een of andere manier te verbinden aan, uh, aan de Wadden. Zo zit je trouwens ook altijd elk jaar. Uh, provincies uh, die hebben dan een uh, bij de Prinsdag bijvoorbeeld, hè, mogen zich uh, presenteren als provincie uh, bij de Tweede Kamer. Maar zo lijkt me ook wel leuk. Omdat uh, met betrekking tot het uh, wereldf goed Wadden te doen. Iets met natuurorganisaties of zo. Uh. Ja, ja, nou ja, goed, u kent de weg in Den Haag, dus dat moet dat moet lukken. Zeg, ja, u dat bent, moet lukken. u, u ja, bent ook moet... nog fractievoorzitter voor de PvdA in en Leeuwarden, blijft u dat erbij doen gewoon? Ja, dat blijf ik erbij doen. Voor de Wadden is het vier dagen. En uh, hiervoor hadden wij in Leeuwarden een fractievoorzitter... die werkte fulltime voor Bosbeheer. Dus mij lijkt het dat ik dit erbij kan doen. Oké. Okay. Dan gaan we u tegenkomen wel eens een keer op die Wadden-eilanden. Jazeker. Je bent uh, van harte welkom uh, voor het <lacht> okay. dagje. Oké. Okay. Lucia Kobi, de nieuwe directeur dus van de Waddenvereniging. Veel succes en bedankt voor het gesprek. We gaan nog even terug naar gisteravond, want als u met het raam openslaapt... dan hebt u het misschien wel geroken. De paasvuren in het oosten van het land en in Duitsland... die zorgen voor een rokerig geurtje in grote delen van Nederland. In Espelo, dat is bij Holten, was een van de grootste paasvuren van ons land. Bulthout, 18 meter hoog, werd daar aangestoken. En daar kwamen duizenden bezoekers op af, ook uit de rest van Nederland. Onder wie ook verslaggever Matthijs Holterop. Het is geen klein gezellig kampvuurtje, maar het is een heus evenement... Naast het vuur, een grote party tent waar voor munten bier kan worden gekocht. En waar duizenden bezoekers de hele avond zich vermaken. Ja, ons doel was 20 meter, die hebben we net niet gehaald. Maar goed, we zijn super tevreden met het eindresultaat. Zegt Arjan Stevens van de organisatie, er is hard aan gewerkt hè? Ja, we zijn vanaf november al bezig. Iedere week hout verzamelen. En nu twee weken lang hebben we alle, alle takken met de hand als het ware opgebouwd. En zijn we tot dit mooie paasje gekomen stapjes nog. Ja? Dan is het moment daar, gaat het vuur aan. En dat wordt gedaan door de eigenaar van het perceel waar het op gebeurt: het oudere echtpaar Meijerink. Branden de fakkels. Ja? Ja? Ja? Ja? Ja? Ja? Ja? Ja? Ja? Ja? Ja? Ja? Ja? Ja? Ja? Ja? Wat is dit voor lied wat we horen? Het is explosie volkslied. Dat dus, uh, spelen we altijd af nadat het aangestoken is. En meestal worden we meegezongen, maar uh, dit jaar uh, vrij weinig. Een volkslied van dit dorp. Ja. ja van de buurtschap eigenlijk. Hè. Dus, uh, hij uh, lijkt goed te behandelen. De bladblazen wordt erbij gehaald om het vuur nog even lekker aan te jagen. Dat is natuurlijk wel vals spelen. En daarbij zijn er door de hele dag genomen, honderden liters aan olie opgegooid. En misschien wel andere brandbare middelen. Dat heb ik niet kunnen controleren. Maar ik heb heel wat jerrycans afgevoerd zien worden om het vuur lekker hoog op te stoken. Prachtig. Ja, zeker. We zijn hier voor het eerst. Ja? Ja, geweldig. Komt u van ver? Uh, uit het westen. Maar? Landsmeer. Ja, dat is een stuk rijden. We staan hier op de camping. Speciaal voor het paasvuur. Ja? Ja. En wat is dat dan wat u zo mooi vindt, wat u aantrekt? Om gewoon eens een keer meegemaakt te hebben. Hoe is dat en... voor u? Wat trekt u aan in het vuur? Nou, ik vind het heel bijzonder. Het vuur is altijd fascinerend. En uh, in zulke hoeveelheden, ja, dat kennen wij niet het beste. Een kerstboom in de brandsteek is al een probleem, dus uh, dit is echt uniek. Ja, ik vind het prachtig. Ja, dat het hier gewoon kan, bedoelt ja, u? Ja, dat bedoel ik, ja. Het ja, ja. is een de traditie, dat moet je hier houden, absoluut. En uh, wat ik ook fascinerend vind, als ik hoor dat ze al vanaf november aan het bouwen zijn, dat vind ik echt uh, uniek. En als je dan uh, vanmiddag hier ook bent en je ziet hoe ze met elkaar omgaan allemaal, ja, dat is uh, uniek hoor. Dat vind ik echt uh, heel mooi. En wat is dat dan? Wat valt u op? Nou, gewoon uh, gemeenschapszin. Dat, dat straalt er vanaf. Als je gewoon ziet, ze zijn met trekkers bezig... en die jongens zijn kisten bier aan het sjouwen... en uh, ze hebben er echt heel veel plezier met elkaar. Absoluut. Ja. Dat was Espelo. gisteravond. Verslag van Martijs Holtrop. Nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Gisteren was het natuurlijk 1 april en dus regende het weer geslaagde en ook wat minder geslaagde grappen. En veel regionale omroepen zetten een paar op een rij. Zo kwam de Limburgse voetbalclub Roda J.C. gisteren met een nieuwe genderneutrale naam. De J van Juliana in die naam werd vervangen door een W, meldt 1 Limburg. En dat maakt Roda, Roda W.C. Dus dat was één grap. Dan was er nog een wijkagent in Utrecht... die liet weten dat hij een man had opgepakt... voor het overtreden van de zangwet. De man zou valser hebben gezongen dan toegestaan, schrijft RTV Utrecht. En Omroep Zeeland meldt nog dat Renesse... een bezoek van de Duitse bondskanselier Merkel aankondigde. Maar daar trapte ze op de redactie van Omroep Zeeland mooi niet in. Vermelden ze trots op de site. Basisschoolleerlingen dan die filosofie leren... doen het beter bij rekenen en taal. Dat blijkt uit een groot onderzoek onder kinderen van 9 en 10 jaar oud... in Engeland, meldt website Quartz. De kinderen kregen één keer per week les in filosofie... waarbij ze discussieerden en een moment van bezinning hadden. En deze lessen hielpen de leerlingen om hogere cijfers te halen bij andere vakken. Vooral voor kinderen uit kansarme gezinnen... deed een lesje filosofie wonderen. Zij presteerden hierdoor nog beter dan andere scholieren. De brandweer in Hoorn heeft een kat gered die vast zat in een muur van drie meter dik. En hoe dat beestje daar was beland, dat is nog een raadsel. De eigenaresse van de kat die kwam er zaterdagavond achter dat haar kat weg was, schrijft NH Nieuws. En na een zoektocht van een dag bleek gisteren dat er geluid uit een muur in de tuin kwam. Uiteindelijk kwam de brandweer eraan te pas om de muur steentje voor steentje weg te slaan. En de kat te bevrijden. En het dier maakt het goed. En als de scheidsrechter niet komt opdagen bij een voetbalwedstrijd... dan kun je of naar huis gaan of zelf een fluitje erbij pakken. En een trainer van vijfde-klasser SV Theo uit Ten Post in Groningen... leidde dit weekend daarom een wedstrijd van zijn eigen team. De tegenstander ging ermee akkoord... op voorwaarde dat de coach wel eerlijk zou fluiten. En dat lukte. Hij hield de kaarten op zak en kreeg veel positieve reacties. Maar zelf moest hij wel even schakelen, vertelt hij. In het begin had ik nog de neiging om de spelers te coachen... zegt hij tegen RTV Noord. Maar de wedstrijd... Die die eindigde in 1-1 gelijkspel. Kijk, zo kan het ook. Goed, dan nu een lekker liedje van Gladys Knight en de Pips. Dit is I Feel a Song in My Heart op NPO Radio 1. Het is net een adem genoemd Gladys Knight en de pips. Liep zij over straat en zei hé, hey, dan liep Gladys Knight. En dan achter liepen die pips. I feel a song in my heart, dat is het liedje. Het is elf minuten voor negen. Ook de Japanse premier Abe wil nu een ontmoeting... met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Die sprak vorige week al met de president van China. En ook de leiders van Zuid-Korea en de Verenigde Staten... die hebben een afspraak met hem staan. Noord-Korea lanceerde vorig jaar nog meerdere proefraketten... die over Japan heen vlogen. En dus wil Abe nu ook een gesprek. Japan-correspondent Kjell Duits vertelde eerder vanochtend... waarom Abe toch met Kim wil praten. Japan heeft jarenlang gepromoot voor het isoleren van Noord-Korea... en wordt nu eigenlijk overvallen door al deze nieuwe ontwikkelingen. Eh, Abe was niet betrokken bij de ditanten tussen Noord- en Zuid-Korea. Eh, de aankondiging van Trump dat hij met Kim Jong-un gaat praten... overviel Japan volledig. En Japan zag ook het bezoek van Kim Jong-un aan China helemaal niet aankomen. Ze bleken zelfs zeer slecht geïnformeerd in de dagen na die besprekingen. Um, Abe zag ook Trumps handelsoorlog niet aankomen. En Trump lijkt geen uitzondering te willen maken voor Japan... wat um, staal en zo betreft. Um, Abe die wil heel graag een leidende rol spelen in Azië... maar op het ogenblik rent hij achter de feiten aan. Dus ik denk dat dit een poging is om weer initiatief te tonen. Ja, maar echt van harte gaat het allemaal niet, dus? Nee... Het Japanse beleid tegenover Noord-Korea ligt ineens volledig in duigen. En er speelt nog iets. En het is Abes' grote droom steeds geweest. en nu ook. om de pacifistische grondwet van Japan te herschrijven. en Japan een sterker le leger te geven. En hij heeft hiervoor Noord-Korea steeds als de boze boeman gebruikt. Dus A bevindt zich nu ineens in een hele moeilijke positie. Hij is een beetje het jongetje dat steeds wolf heeft geschreeuwd. En ineens praat die wolf met iedereen. Dus hij heeft het initiatief verloren. Maar er is ook een mogelijk voordeel. Op het ogenblik staat de AB onder enorme druk vanwege een heel groot corruptieschandaal. En dat is de afgelopen weken nogal heftig opgeleid. Het zijn doorlopende demonstraties tegen AB. De media die doorgaans niet zo kritisch zijn op AB... die beginnen nu wel kritiek te uiten, zelfs in zijn eigen kamp. Dus een bezoek aan Noord-Korea kan de aandacht afleiden. En dan ja, wil hij het natuurlijk hebben over die, die dreiging... die er dan steeds vanuit Noord-Korea komt. Maar wat zijn nog meer zaken waar hij het over wil hebben met Kim Jong-un? Um, in de jaren 60 en 70 zijn een aantal uh, Japanners door Noord-Korea ontvoerd. Een klein aantal daarvan is door voormalige premier Kuizumi... Uh, zijn die weer in staat geweest naar Japan terug te keren... Maar er zijn ook nog een heel aantal uh, mensen waarvan niet bekend is of ze leven of niet leven. Um, of ze nog steeds in Noord-Korea zijn. En men denkt zelfs uh, in Japan dat er honderden uh, Japanners die ontvoerd zijn nog in Noord-Korea zouden kunnen zijn. En nog een leven zouden kunnen zijn. Dus dat is één ding waar hij zeker over wil praten. Ja. En wat zou het belang voor Noord-Korea kunnen zijn om dat gesprek met uh, Abe te doen? Eh, Noord-Korea ziet Japan vooral als een suikeroom. Eh, als een land dat veel financiële steun kan bieden. Eh, je hoort bedragen van 20 tot 50 miljard dollar... dat eh, Noord-Korea van Japan zou willen ontvangen. En als je de verslagen leest over de gesprekken van Noord-Korea... met eh, bijvoorbeeld Zuid-Korea, de Verenigde Staten en China... dan wordt eigenlijk de economie nauwelijks genoemd. Maar wanneer het over Japan gaat, dan hoor je ineens... Steeds de economie en dan hoor je dat grote bedrag. Dus ik denk dat voor Noord-Korea Japan voornamelijk een land is eh, dat eh, interessant is omdat het veel geld en sterke economieën heeft. Dat was moment Kjal Duits vanuit Tokio, Japan. Wordt het tok-tok, goudhaantje, krielkip of snoeshaan? Ik heb het over het traditionele hanenkraaien. Dat gebeurt zometeen rond de klok van 10 uur... net over de grens bij Groesbeek. Erik Weijers is de voorzitter van de Groesbeekse kleindierenvereniging Edelras... die de hanenkraaiwedstrijd organiseert. Dag meneer Weijers, goedemorgen. Goedemorgen. Even een klein stukje horen hoe dat dan toegaat... tijdens zo'n hanenkraaiwedstrijd. En zo gaat dat bij jullie ook? Ja, als het een beetje mee zit wel, ja. ja. Door elkaar heen allemaal? Door elkaar heen, ja, ja, ja. Niet allemaal tegelijk natuurlijk, maar wel een aantal hanen tegelijk. Ja. En, en hoe gaat het dan in zijn werk? Want wat is dan de beste kraai? Het gaat er niet om de beste kraai of de mooiste kraai. Het gaat er gewoon om welke haan kruidt het vaakst. Het vaakst? Ja, het vaakst. He, dus uh, we delen ze straks in, in groepen van zeven. Dus er worden iedere keer zeven hanen tegelijkertijd uh, uh, in een uh, in kooi gezet. Uh, dan gaat het, uh, zeg maar het gordijn af, hè, of de, het zeil gaat eraf. Uh, dan komen ze zeg maar in, in het licht te staan. En op het moment dat een haan licht ziet, dan denkt hij, hey, het is ochtend... Laat ik eens dus mijn ochtendkraai laten horen. Nou, dat is precies de bedoeling. Oh, wacht even. Maar die anen denken nu allemaal nog dat het nacht is? Ja, die zitten allemaal nog te slapen. Dat is eigenlijk best wel zielig. Ja, oh, dat weet ik niet. Beetje die ja, aan voor de gek houden. Ja, ja, maar die mogen vandaag lekker uitslapen. Op zich is dat best lekker op tweede <laughs> paasdag. Ja, maar wij worden al van een uur de tijd verzetten. Worden. Raken we raken wel in de war dus. Ja, nee, maar dat valt, valt bij hanen volgens mij best mee. Oké, okay. maar ja. goed, en dan, dan, dan, die worden dan op een podium gezet. en dan is er een jury die bijhoudt hoe vaak zij kraaien. Ja, ja. ja. De jury die telt uh, het aantal volledige kraaien. want dan moet die helemaal een raar geluid uitkomen dat je dat al turft Nee, moet een klein hoesje kraaien. of zo, dat telt niet mee. Nee, dat telt niet mee. En uh, we hebben normaal gesproken een voorkraaier. De voorkraaier die, uh, die zorgt ervoor dat de hanen ook op gang komen, een voorkraaier. Ja. Dat is een, een soort van... Uh, je ziet bij tv-programma's wel zo'n man die, die dan het ja. applaus probeert te uh, genereren. Precies, precies, die eigenlijk dan buiten beeld blijft... Uh, en die zorgt dat de mensen op het juiste moment klappen. Nou, dat gaat eigenlijk bij de hanen hetzelfde. We hebben daar altijd een, een voorkraaien voor, chef. Ik zal zijn achternaam niet noemen. Uh, die uh, maakt een bepaald geluid uh, voordat de wedstrijd begint... en dan denken die hanen, hé, hey, dat is een concurrent. Lacht eens even, dat is toch mijn territorium. En dan beginnen ze te kraaien. We hadden eigenlijk die chef nu moeten spreken dus. Uh, ja, maar die is natuurlijk nu zijn stembanden aan nou, het, uh, het voorbereiden. Ja, aan het voorbereiden, ja. Ja, met, uh, ja. ja, zijn stem aan het smeren. Um, en wat gebeurt. Want je hebt ook nu. Dat zie je ook, als we dan weer die vergelijking maken met tv-programma's. Dan neemt iemand een beest mee. En dan doet hij in dat programma nooit wat, wat hij eigenlijk kan. Ja. Dus wat doen jullie met hanen die niet kraaien? <laughs> nou, nee. Wij doen er niks mee. In principe nemen we alle mensen. Dus de toeschouwers nemen we zelf een haan mee. Um, en ik, ik heb natuurlijk ook hanen. En Die hebben wel eens een haan. Die in de kooi stopt en die thuis de pannen van het dak kraait. En die in de kooi denkt van nou, ik weet niet wat jullie hier aan doen, zijn maar. Ja. Mij hoor je niet vandaag. Dus die verdwijnt een jaar ja later die... in de soep. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat niet. Nee, nee, oh. ik heb ze gewoon voor de aardigheid. En om, om, ik heb ook uh, de hanen nodig om mee te fokken. Dus. Ja. Oké. Okay. En, en die hebben ook allemaal namen, die hanen. Houdt u, houdt u ze allemaal uit elkaar? Uh, ja, de, de, op het moment dat de mensen komen met hun haan... Schrijven we een aantal dingen op. Dus de naam van, van degene die hem, die hem stuurt. Uh, maar ook de naam van de haan. Hè? Want op het moment dat ik uh, de wedstrijd aankondig, presenteer. Nou, dan zal ik ook een naam moeten noemen. Op welke haan er op dat moment uh, zeg maar, in de arena terechtkomt. Welke, ja. welke namen zijn populair? Ja, uh, je hebt altijd Tarzan en Kuki. En uh, ja. Erdogan was er vorig jaar oh. bij. Er ja, Erdogan uh, dan? Ja, ja, ja, bijvoorbeeld. Nee, maar um, zo hebben we uh, ja, illustere namen, zeg maar, die verschijnen ja. uh, bij ons op het uh, toneel. Nou, ja. ik, ik, ik ga eens even kijken of ik uh, tijd heb vandaag. Nou, dan kom ik eens even langs, want het lijkt me hartstikke gezellig daar bij jullie. Bedankt voor het gesprek. Erik Wijers, ja. voorzitter van de Groesbeekse Kleindierenvereniging Edelras. Voorzitter. Voorzitter. NPO Radio 1. Voorzitter. Voorzitter. Vier burgemeesters over hun veranderde rol als burgervader. Tien Brabantse burgemeesters worden bedreigd. Een conflict in de privésfeer zou ten grondslag liggen aan het drama. De burgemeester lijkt steeds meer een crimefighter te worden. En die van professioneel lintjesknipper. Als ik beneden ben, dan is het gebouw geopend officieel. Zo meteen, tussen half tien en half twaalf, vier burgemeesters in spraakmakers. Vergader gesloten. Op NPO Radio 1. Het nieuws van Kanten. Meubels kijken met Pasen? Kom naar het Stedelijk Museum Amsterdam. In Stedelijk Bees zie je de beroemde Rietveldstoel... en 700 andere hoogtepunten uit de moderne en hedendaagse kunst en vormgeving. Eerste en tweede paasdag open. Plan je bezoek op stedelijk.nl. Mannen van Nederland, Hans hier. Op die pedalen, Michael. Pedalen, even aanzetten... En je eigen naam, vriend. Mannen van Nederland. Michael hier. En door. Een nieuwe outfit is een makkie. Sprintje trekken en hup naar only 4 Men In 15 winkels en online. Kijk op Only4Man.nl. Wat een kop, man. Te laat of helemaal niet worden opgehaald. Zelfs voor zijn neus wegrijden. En dat terwijl je zoon van twee afhankelijk is van de regiotaxi voor het halen en brengen naar het revalidatiecentrum. En Rada ontvangt meer klachten over het regiovervoer voor minder valide. Vanavond Radar Avrotros half negen NPO 1. De Bamigo is cool. Hij is gemaakt van bamboe. Dat is zacht als zijde en voelt aan als een tweede huid. De Bamigo houdt je droog en fris.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 Ga voor de actievoorwaarden naar volkskrant.nl/Actie. NTO Radio 1.